Yes, yes, 8 minuten over twee. Dit is de snelste route naar je weekend. De Slam Mix Marathon. Melio's Techno. Invloeden uit de Deep House en Minimal. Maar ook donkere grooves. Toch lekker zo. De donkere dagen voor kerst. Adriatiek, een uur lang bij ons in de mix. Met Never Alone. Adriatiek, een uur lang in de Slam Mix Marathon. Ik Let me show you feel my face Let me show you feel my face Let me show you feel my face Let me show. You feel Kwart over twee, vrijdagmiddag. Dit is de pre-party en ook de snelste route naar je weekend. De Slam Mix Marathon. We zijn nu bij ons. Adrian Schela en Adrian Schweizer. Aan Die namen hoor je al, die komen niet uit Urk. Nee, Zwitserse DJ en Producers duo. Je kent ze beter onder de naam Adriatik. Toeren de hele wereld rond. Ook wel verstandig, weet je wel. met dit soort beats... Veroorzaak je zo labines in Zwitserland. Tomorrowland tot het ADE Ultra Miami overal te vinden. En nu een uur lang bij ons in de mix. Dit is Adriatic in de slam mix marathon. Bij Slam op vrijdagmiddag. De pre-party van je weekend. De Slam X Marathon. Nielk hierbij. Ricardo is erbij. Ik sta voor de deur bij de zakelijke kerstborrel. Maar uitstappen en dan overschakelen naar Wem en Mariah Carey, ik vind het lastig. Ah, je zou gewoon één oortje in kunnen doen, toch? Dat je daar een beetje met collega's staat met je biertje in je hand en een beetje meewiegen. Mariah Carey, terwijl je eigenlijk gewoon Adriatiek in je linkeroor hebt zitten. Uh, Ricardo, heel veel plezier alsnog. En dit is uh, ook de pre-party voor je kerstborrel. de slammix marathon Adriatiek tot drie uur bij ons in de mix. simulation simulation Inside the simulation Constant stimulation Inside the simulation Jason. de pre-party van je weekend. Zes minuten over half drie. Dit is een nieuwe Slam Mix Marathon. Ben je erbij? Check in via de Slam App. Leon die stuurt. Hé hey, Hulke, wij zijn onderweg richting de Oosterburen... ...en dan waarschijnlijk de hele avond doorrijden ...en dan midden in de nacht aankomen... ...en dan s ochtends de witte pistes op. Hé, hey, wat lekker. Onderweg naar Oostenrijk, Ik zou te zien... ...ik kom zelf toevallig naar terug. Uit Oostenrijk, de pistes liggen er best wel lekker bij... Maar je moet wel hoog zijn. Het is best wel warm de laatste tijd in de Alpen. De hooggebieden liggen er nog lekker bij. Maar zorg dat je een beetje doorrijdt. daar nou, dan. Heel veel plezier daar in Oostenrijk op de lange latten. Wat je weekendplan ook zijn. Dit is jouw pre-party. De Slammix Marathon. Met de grootste dj's 24 uur lang in de mix. Atletiek Tot drie uur bij ons. Welkom bij de pre-party van je weekend, Slamix Marathon. Het zijn toch een beetje de donkere dagen voor kerst. En de donkere grooves van Adretic een uur lang bij ons te horen. We hebben weer een mega line-up. We gaan door tot 6 uur morgenochtend met uh, later nog vanmiddag. Onder andere Vintage Culture. We hebben natuurlijk de 15 heetste tracks van de dansvloer. Tussen 5 en 6. Daarna de vrijdagavond in met Alok, Nicky Romero, Frankie Rizzardo en James Hype. En zo meteen vanaf drie uur, twee powervrouwen live bij ons in de bud. Daarover zo meteen meer. En nu dus, Adria Tiek. tot drie uur bij ons in de Slammix Marathon. Je hoort is dus een uur lang in de Slamix Marathon en we gaan nog door tot zes uur morgenochtend met zometeen twee powervrouwen live back-to-back back in de mix hier. Een zetje schrap voor Kim Chaos en Divine, zometeen een uur lang te horen. En dit zijn de laatste paar minuten van Adriatique, de Slamix Marathon.